De gevechten braken gisterochtend uit en hebben sindsdien aan zeker 50 mensen het leven gekost. Strijders beschieten elkaar met machinegeweren en granaatwerpers. Wat de aanleiding is voor de gevechten is niet duidelijk. Mogelijk gaat het om de controle over een aantal dorpen. In Afghanistan zijn meer rivaliserende moslimgroepen, maar zulke zware onderlinge gevechten zijn schaars. In de regio waar wordt gevochten hebben de Afghaanse veiligheidstroepen nauwelijks gezag. Politiemensen en militairen mengen zich niet in de strijd en beperken zich tot het verzorgen van de gewonden. In vijf Zuid-Hollandse gemeenten krijgen inwoners vanaf morgen een brief in de bus waarin aandacht wordt gevraagd voor geweld in huis. De brief wordt verspreid in Den Haag, Leidsendam-Voorburg, Rijswijk, Zoetermeer en Wassenaar. Er wordt in opgeroepen om huiselijk geweld meteen te melden. Voor zover bekend is het voor het eerst dat er zo direct aandacht voor het probleem wordt gevraagd. In één op de tien Nederlandse huishoudens komt naar schatting huiselijk geweld voor. De vijf Zuid-Hollandse gemeenten besteden de komende week op allerlei manieren aandacht aan het onderwerp. Zo is er in het Haagse gemeentemuseum een tentoonstelling van kunstwerken die zijn gemaakt door slachtoffers van huiselijk geweld. In Irak zijn bij gewelddadige incidenten rond de parlementsverkiezingen zeker 25 mensen omgekomen. De meeste slachtoffers vielen in de hoofdstad Baghdad. Zo was er een explosie in een flat gebouw, bliezen zelfmoordterroristen zich op bij twee stembureaus en ontplofte er een mortiergranaat op een markt. Mogelijk was die bestemd voor een stembureau in de buurt. De aanslagen komen ondanks de zeer strenge veiligheidsmaatregelen in Irak. Alleen al in Baghdad zijn 200.000 militairen en politiemensen op de been.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 Dat is jammer. Ja, ja, ja, nee. Nou, nou, nou oké, okay, je kan niet alles hebben. Nee. Maar uh, daar uh, gestudeerd. Coemlaude uh, uh, geslaagd. Vervolgens naar uh, New York gegaan. Daar gestudeerd. En met, uh, met alle grote jazz daar uh, opgetreden. Uh, heeft een, uh, een programma qua spelen in uh, Amerika en Europa. Dat gaat een normaal mens niet volhouden. En als ik dan een foto van hem zie. en hij is 34. en je hebt dat allemaal gereisd. en je zie geen wallen onder zijn ogen. dan doe je het goed. Dan leef je goed. Ik vind het knap. Ja. Maar we gaan dat na het concert zien. of dat allemaal zo gezond is. <kwijnt> ik, kom, uh, ik kom wat later. Maar, uh, want ik moet ja. vanmiddag moet ik in het Justus weer achter de Présence. Ja. maar goed. Ook belangrijk. Uh, ook belangrijk, moet ook gewoon door. Maar het, het probleem wat we natuurlijk hebben. we hebben, uh, althans we. ik heb geen muziek van hem. Oh.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 We hadden slechter kunnen bedenken. We hadden slechter kunnen bedenken. Ja. En ik zei in het eerste uur hebben ze Brax Groove gedraaid van, ja. uh, van Milt Jackson. Ja. Ik heb een nieuwe versie uh, heb ik, uh, uitgezocht. En dat heet de Bragg's New Groove. Uh, ook natuurlijk een compositie van uh, Milt uh, Jackson. Met het modern jazz Quartet. Luister nu naar Paul Dismond. I'm Thank you.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 Jump jive Don't you grieve Leave The hounds that you believe Have been killed Ain't you feel Jump jive Have you seen It's just goofy. I'm telling you Green pastures Was just a technique movie When you get up to heaven And old Saint Pete Did that boy jump jive? Step right in, give old beef skin, jump jive. <laughs> Ja, luisteraars en samen met uh, Toets Stielemans zitten we al tegen de klok van 12 uur. En uh, zit 2 uh, uur hem, Jazz er op deze prachtige zondagmorgen er alweer op. Vanmorgen samengesteld en gepresenteerd door...